De zwarte, De zwarte met het witte hart. Iedereen is er. Maar niemand heeft zin om te dansen. U bent niet gekomen. Ik heb uw rijtuig teruggestuurd. Er wacht een souper, maar niemand zal trek hebben. Vijftig gerechten. Eén voor elk van de jaren op Java. Het spijt me, ik kon het niet. Gisteren nog zou ik gedacht hebben dat ik de publieke blamage om een jubileum te organiseren... zonder de jubilaris niet te overleven. U ademt nog. Ik zal iets anders moeten proberen om u stil te krijgen. Met de dames van de Eurythmie heb ik een kleine dansexpressie ingestudeerd. De prinsjes der Ashanti. Het begint met het verdriet van kwamen en quasi als de Hollanders ze meevoeren uit Afrika. De vervreemding als ze arriveerden in Delft... Angst voor een nieuwe omgeving? De warmte van ons koningshuis voor die twee zwarte kinderen? kwamen die vasthoudt aan het oude? En u, lieve prins, u die de Nederlandse leeuw omhelst. En u bent een vrouw die zich druk maakt over publieke blamage? Op dit moment betekent dat hele feest niets meer. Gaat u nou maar, ik heb niets te vieren. Op u wordt gewacht. Geen denken aan. Ik meen het. Ahim. Wat wilt u? Ik blijf. Het is uw avond. Mijn plaats is hier. Sinds wanneer? Sinds u begonnen bent mij deelgenoot te maken van uw leven. Iedereen die aan mijn leven deel had, is dood. Ik adem nog. Vooruit. Het laatste wat ik weet is dat prinses Sofie, de erfhertog van Weimar, boven u verkoos. De zotting. Ach, ja, ja, Renselaar. Ik heb echt alles geprobeerd. Ik zeg nog heel buiten zorg, wacht op u. Maar Kassian weet u, de prins, heeft woont niet. Al goed, daarheen. Breng oranjade. Een hele kan. Toen? In godsnaam dan maar. Met twee glazen. Ik had hem gezegd dat ik alleen wil zijn. Daar krijgen we tijd genoeg voor als we onder de grond liggen. We zijn altijd al alleen. Vanavond zijn we met z'n tweeën. Weet u, het was dat referaatje voor vanavond. Ik was er al aan bezig en toen ineens... Ineens zag u al die mensen voor u. Er is een oude toneeltruc voor. Je kijkt over ze heen. Dat was het niet. Ik ben getraind in het spreken voor groepen. Op de academie in het dispuut. Nou dan. Dat is het juist. Ik heb toen zo'n referaat gehouden. Het was... Uh... Zo erg kan het toch niet geweest zijn. Ik studeerde al anderhalf jaar. En kwam er was net begonnen. Ik trad die avond toe tot onze soos, de Phoenix. Cornelius de groot zat in de zaal. Hé hey, jasses. En al mijn studievrienden. Ik was net begonnen toen kwam meer binnenliep. Ineens was het of ik met zijn oren luisterde. Toen pas hoorde ik wat ik zei. Het is mijn bedoeling u hedenavond te onderhouden... aangaande het land mijner geboorte. Vooraf vraag ik toegefelijkheid voor het sinds aangenaam aanhoren... van gebreken, zeden en gewoonten van een ruw, onbeschaafd... ...en weinig bekend volk. Het Argentijnse Rijk met zijn veroverde staten... ...bevindt zich ten westen van Senegambie... ...tussen Bambara, Benin en Dahomey. Het volk is dom en... Ik, ...ik heet mijn neef Kwame Poku welkom... ...bij ons vertrek voorbestemd Asante Hene van dat volk te worden. De taak die mijn vader tot op de dag van vandaag vervult. Goedenavond. Ga vooral door. He, stoor je niet. Maar, maar waarom zou ik een schilderij ophangen van de vreedheden... van een ruw, woest volk, gruweldaden waarbij ons menselijk gevoel eist? Dat doet het nou ook. Jullie het nog lang? <laughs> ik zie dat de heer de Groot het met me eens is zoals gewoonlijk. Ik ga dan ook snel verder naar uw medelijden en vergeving te hebben gevraagd... voor uw natuurgenoten die in hun blinde woestheid zulke daden plegen. Quasi. Het volk is dus dom. Hoogst bijgelovig. Quasi. En van deze gebreken... trekken hun priesters meesterlijk voordeel... om het allerlei vreemde... en ongehoorde begrippen in te prenten... en het daardoor nog... nog dommer en bijgeloviger te maken... dan het al is. Kwame! De kroonprins krijgt ineens heimwee. mee. <lacht> Vrienden, ik, ik heb wat. Laten we, eens een, laten we eens een blik werpen in de woning van zulke kwakzalvers. Weet je nog dat we van het bestaan van schepen niet afwisten? Waarom zouden we ook, midden in het land? De kano's van de vissers, ja. En de vlotten waarmee je in het meer opkomt. peddelt met je handen om de gotuier niet uit zijn slaap te wekken. Ik herinner me sowieso veel te weinig. Nu halen steeds meer schepen, de mensen die ik lief heb bij weg. Ik moet aan boord, quasi. Is het vanwege mij? Oh, nee. Ik ben veranderd, veel meer dan jij. De dingen die ik zeg. Het is niet om jou. Ja, ik zeg ze om te ontdekken waar ik sta. Ik ben nooit van plan geweest om te blijven. Ja, maar je studie dan. Ik ben niet de man om in boeken te zitten. Wetenschap, het is niet voor mij. Ik bouw geen mijnen door eindeloos te zitten cijferen. Ik doe het zoals ons volk het altijd gedaan heeft. Met ijzer en spierkracht en zweet. Bovendien, ik zou wel te dom zijn voor student. Jij bent te slim voor soldaat. Ze maken me officier. Wat zal mijn vader zeggen als je terugkomt in dienst van het Nederlandse leger? Zodra we in Fort Elmina aankomen, zoek ik vervoer, landinwaarts. Fort Elmina. Mijn god, wat hebben we gehaald. Ik trek ogenblikkelijk al mijn kleren uit en ik ga Kumaas binnen zoals ik er ben weggegaan. Van duur zal ik helemaal alleen staan? Ik reken erop dat je me volgt. Vroeg of laat. Er is mijn stageplaats beloofd in het Erdsgeberg en ik denk dat ik accepteer. Professor van Cotta is een van de briljantste mijnbouwkundigen. Het is in Weimar. Ja, Weimar. Ja, Sophie is bereid om het te ontvangen. Fotografie. Ik had de mijne al achtergelaten, op, op je kamer. En, en de armband die je, mijn vader ons gegeven heeft? Nee, die zal je hem zelf moeten geven. Nou, draag dan zolang de mijne, neem ik die van jou. Goed, maar, maar alleen samen hebben ze waarde. Vergeet dat niet. Alleen samen? Ik hoop dat je vader lang zal regeren. Maar als mijn tijd gekomen is om hem op te volgen, zal ik als Asante Hene, jou vragen je volk te komen dienen. Ik reken op je. Ik zal je eraan weten te herinneren dat we van elkaar hebben gehouden. We hebben sowieso veel te weinig. Wat denkt u, meneer Andersen? De rel in Parijs, zullen die overslaan? Er was onrust in Kopenhagen toen ik wegging... En ik hoor dat ook in Nederland gevochten is. Ik zeg, Sophie, meine lieve, Ik ga zonder lijfwacht de straat niet meer op. Nou, zo'n vaart zal het toch niet lopen, grafin. Ik heb het hoofd van mijn man door Robespierre thuisgestuurd gekregen in een wafeldoek, meneer. Ik zie het volk overal vooraan. Over Entree. het een gast, onaangekondigd. Nou, laat hem in de spiegelzaal. Ik ontvang na het souper. Dat was ik ook van plan, maar het meubilair... Wat bazel je toch? Het is een heer, maar ik weet niet of hij af zal geven. Af zal geven? Hij lijkt op de Javaanse prins die een portret aan het schilderen is. Maar deze is nog veel... Hij is pikzwart. Aquasi! Ah! Aquasi! Sofie toch... <tied> Aquasi, je bent het, Sophie. Sophie, lieve Sophie. Mijn Aquasi in Weimar, in Weimar. Ashanti? Ik ben maar een domme vrouw, prins Aquasi. Maar wat zijn Ashanti dat de Groothertog in haar zoonfeest voor aanricht, dat ze haar liefst zelf laat dirigeren? Ik ben een Ashanti, mevrouw Grefin. En voor Sophie is dat reden genoeg. Radensale. <laughs> prins, eh. ik zie dat u nog altijd de hoven van Europa verkiest... boven die van uw moederkant. Net als u zelf, prins Sale. Quasi, <laughs> ik wil dat mijn twee dierbaarste vrienden elkaar leren kennen... <tus> Hans Andersen, prins Boatje. Het is mijn eer, prins. Kennen die Ashanti van u ook revolutie? Gravin van Forst is bang dat de hele mooie partij opnieuw begint. Ik denk het niet, vrouw Grefie. Ik woonde in Delft onder studenten. Het broeit er, dat is waar. Er wordt gemoord omdat in elke stad te zien is hoe de armen begooid. Zwervers op straat, honger in grote gezinnen. En daaraan zou de adel ineens schuld hebben... Ze verzuimt voorzieningen te treffen, ja? Dat is de taak van de koning. U beschuldigt Willem III dus van het rottende afval op straat. <lacht> als hem schuld treft, dan alleen omdat hij niet ziet wat er gaande is. Zo kort, een kroning. Uw eigen vriend. De broer van onze gastvrouw. Een man die zoveel voor u heeft gedaan. Genoeg over mijn broer, heren. Ik geef een feest. Geen politiek debat. De adel moet een spiegel voorgehouden krijgen... zodat ze gaat nadenken over haar eigen daden. Een spiegel die niet te streng is, maar die heeft nagedacht... voor die reflecteert. Uh, het ergste wat erger, het mooiste wat mooier. Van sprookjes is nog nooit iemand beter geworden. <lacht> Meneer Andersen wel. <lacht> Goeie, Sale. Trouwens, u verkoopt mij ook sprookjes. Wanneer begint u aan het portret van mij? Heeft u prins Aquasi en zijn neef destijds ook zo lang laten wachten? Mag ik uw arm, gravin? We gaan dansen. Dat ik de u, Sophie, excuseer, Radanzanu. En waar hangt het portret van u en uw neef tegenwoordig? Veel plezier, heren. Veel plezier. Verbijsterend hoeveel ligt opgeslagen in de geest en terugkeert bij het minste. Die zware warmte. Een geur die meedrijft op een zuchtje wind van land, brengt hele weken uit ons leven bij me terug. De zonsondergang, de rode aarde, de trots in de ogen van de vrouwen. Dat het mogelijk is trots te zijn wanneer je niet meer hebt dan je eigen grond had, had ik je maar over kunnen halen mee te gaan ik wacht al te veel nachten ik heb de Asante heen en tot drie maal toe een lange brief geschreven om komasi van mijn komst op de hoogte te stellen in het Nederlands gesteld ik had gehoopt dat er iemand in het fort zou zijn die het tweemachtig was om mijn woorden over te brengen maar helaas ik wacht al enkele maanden Elke dag stel ik me je vaders verbaasde gezicht voor. Oud geworden. Maar vooral verlangend ook van jou te horen. Ik heb een paar fikse paragrafen aan jou gewijd... waar tegen je geen bezwaar zal hebben, neem ik aan. Ik breng veel tijd door in de kamer die je kent. Onze kamer. In hetzelfde bed... Toen ik aankwam was de gouverneur verbaasd... dat ik dit kleine krocht verkoos boven de officierskwartieren. Hoe had ik hem dat uit kunnen leggen? Als ik alleen maar zeker kon zijn dat ik je ooit zou weerzien... dan zou ik misschien iets van vreugde voelen. Zoals het is, lukt het me niet blij te zijn met mijn terugkeer... naar de kusten die ik zo gemist heb. Eenmaal hier heb ik het gevoel voor de tweede maal... alles wat ik ken in de steek te hebben gelaten... En dat zonder er voorlopig iets voor terug te krijgen dan vergeten herinneringen. Er komt maar geen antwoord op mijn brieven. Maar ben je gelukkig, zou je vragen? Jij met je onderzoekende geest. Ik kom er hoe langer, hoe meer achter dat geluk niet bestaat... Alleen de gedachten eraan. Het verlangen ernaar. Geluk lijkt mij de afwezigheid van ongeluk. De afwezigheid van alle verlangen. Quasi. Ik vergeet je iets waanzinnigs te vertellen. Iets dat me de adem benam zodra ik aankwam. Je kent de eetkamer? Je weet nog. Onze plaats aan de officierstafel. Nu, aan de hoge wand, die altijd leeg was... je weet wel, recht achter de eetstoel van de commandeur. Daar hangen wij. Jij en ik... Meer dan levensgroot. Ik bedoel, daar hangt dat monster van een schilderij... dat Raden en Saleh van ons maken. Verveer in zijn stoel. Jij links van hem, ik rechts. Dat portret voor de Assante Hene... dat ons zoveel zitpijn heeft gekost... heeft Koumasi nooit bereikt. In zijn enorme lijst kon het onmogelijk over dat nauwe bospad. Elke maaltijd kijk ik nu in de ogen die ik zo heb liefgehad... We zien er niet best uit. Dat niet. Je kan je voorstellen wat het vocht en vooral de zoute nevel... die hier altijd rond het fort hangt, met vernis en verf uitspookt. Er vallen gaten in het canvas. Grote delen van verveer zijn weggevreten... en een eigenaardige zoute schimmel heeft ons aangetast. We hebben een nogal ongezond uiterlijk gekregen... Fit uitgeslagen als we zijn. Hoe klinkt hij? Kwamen. Mm -hmm. Er zit geen voortgang in zijn brieven. Als we de mensen die we missen maar even konden zien. Ik draag zijn afbeelding altijd bij me. Je leeft zoveel meer uit ogen dan uit woorden. Dat zou hij precies zo zeggen. Maar dat ben jij toch, quasi, Toch niet kwamen? Ik? We lijken op elkaar, maar... Heb ik zoveel voorbehoud in mijn blik? Voorbehoud niet. Afwachting. Bescheidenheid. <laughs> Stel je voor dat we ons vergissen. Dat de mens al die tijd naar zichzelf heeft zitten kijken. Zichzelf had zitten missen. Is dat zo gek? zou ik dat kunnen zijn? Zo gekwetst. Maar ik denk dat we vooral het beeld missen dat onze vrienden van ons hebben. Meer nog dan hun vriendschap zelf. We bestaan in hun ogen. Missen we die, dan missen we onszelf. Want we worden niet gezien door wie ons lief heeft. Ik hou van deze bank. De bergen geven me het gevoel dat er niets meer zal veranderen. En dat stelt je gerust. Als niets verandert, dan hoef je je ook niet meer aan te passen. Voortaan is dit jouw bank... jouw park... jouw uitzicht... jouw uitkijkpost. Ashanti's heuvel. Mijn Belvedere. <laughs> Nou, het antwoord is gekomen. Je vader wil me niet zien. Sterker, hij verbiedt me onder mijn volk te komen... voor ik onze taal weer beheers. Is dat Nederlands uit mijn brieven hem in het verkeerde keelgat geschoten? En hoe moet ik dat voor elkaar krijgen? Leg me dat eens uit. Het twee leer ik alleen onder mijn eigen mensen. Mijn moeder, mijn broers, mijn volk. En juist die verbiedt hij me te zien. Verdomme, ik ben verbannen. Waar is hij bang voor? Zijn troon? Bang dat ik slimmer zou blijken dan hij? En met geen woord rept hij over jou. Geen woord. De gouverneur legt me uit dat er sinds ons vertrek... allerlei missionarissen naar Kumasi zijn gestuurd. Europese ambassadeurs en handelaren. Volgens hem zou de Asante Hene bang zijn geworden voor de westerse invloed. Bang voor datgene waar hij ons eerst op uit heeft gestuurd. En zo zitten we klem in de tang van de tijd. Maar wij zijn toch zijn eigen bloed. Wat, wat moet ik dan quasi? Is het niet erg genoeg één keer te worden weggestuurd? Moet ik nu ook nog zo worden verbannen? Hoe leer ik ooit twee? En dan, hoe leer ik hem weer liefhebben? De, hoe kom ik hier weg? Hoe, hoe kan ik hier blijven? De quasi en jou heb ik ook terug toegekeerd. In Nederland ook al verraden. Hoe kon ik weten dat het weinige dat ik daar afwees... het laatste zou blijken dat ik bezat? Ik heb ze lief gehad. Ik heb ze verdedigd. Ik heb ze verloren. Quasi? Quasi? Quasi? De laatste keer dat ik huilde, was jij tenminste nog bij me. Slecht nieuws? Het is mijn neef. Is hij niet wel onze beminde kwamen? Nee, Raden. Nee, hij is in een moeilijk parket. Huh. Zijn we dat niet allemaal? U? Hoezo? Neem me niet kwalijk. Ik ben in gedachten bij hem. Wij? En dan ben ik hier nog het vrije keus. Wij kleurlingen? Als kinderen in een wereld van volwassenen... afhankelijk van hun grillen? Voelt u dat zo? Neem u en uw neef. De Nederlandse staat voert u mee ongevraagd als twee balen cacao, Maar vervolgens verwacht zij uw onvoorwaardelijke dank. Dank is me op dit moment wat veel gevraagd. Voor de kansen die zij u geboden heeft... En de kansen die ze ons ontnam, daar hoor je niemand over. Dus zo voelt u dat inderdaad? Een zekere wrok? Als ik hier lees hoe nu kwamen we weer tussen de wallen en het schip ligt. En hij is minder sterk dan ik. Ik probeer in ieder het goede te zien, maar ik lees gezichten. Zelden zie ik iemand die het goede in mij ziet. Ze zien de buitenkant en die is zo anders dat ze niet verder kijken... Zoals men ons verloren laat, arme kwamen. Misschien dat men meer voor u zou doen... als uw vader de Asante Hede zijn schulden eens in zou lossen. Schulden? De contracten die zijn opgesteld omtrent de levering van manschappen... zijn niet ten volle nageleefd. Wat weet u daarvan? Men hoort wel eens wat. Maar men zou beter moeten luisteren. Zoals u dan ook had kunnen horen... was die overeenkomst met mijn vader een poging... de verboden slavenhandel in verkapte vorm voort te zetten. Mijn vader wist niet beter of hij zou recruten voor het Indische leger leveren. Wat hij op een paar honderd na verzuimd heeft. Omdat Engeland lucht had gekregen van het hele handeltje. Dat had zware verliezen geleden door de stopzetting van de slavernij. Het ministerie was als de dood... dat Londen de Zwendel internationaal aanhangig zou maken. En u... Hoe kijkt de Nederlandse staat naar u? Het ministerie van koloniën heeft ons hierheen gehaald... om het economisch gewin om de investering in Afrika veilig te stellen. Niet uit interesse in onze educatie. Nu dan de zaken met de goudkust zijn afgeketst... zijn wij niet langer van belang. Gewoon geen interesse meer. En de nieuwe koning? Jullie waren vrienden. Ik heb mijn hoop nog op hem gevestigd. Maar zijn belangen zijn die van de staat. De staat die u zo heeft teleurgesteld. Omdat ik zie hoe ze kwamen te gronden richt. Ik laat u alleen met uw gedachten. Ik raad u aan die meningen stil te houden. Het zijn roerige tijden. Iemand zou u kunnen bedichten staatsgevaarlijk te zijn. Hoe bedoelt u dat? Wat zijn de rotsen hier grillig niet. Het uitzicht is prachtig, maar de paadjes zijn te smal... om er met z'n tweeën te passeren. Adieu. <lacht> Quasi. Vergeef me. 22 februari 1850. Hedenavond hebben we in onze kleine kring een allerverdrietigst verlies geleden. Om half negen heeft de Ashanti prins Kwamina Poku, zich van het leven beroofd door zich in zijn slaapvertrek door het hoofd te schieten. Het schot was zo krachtig dat het ongelukkige schepsel onherkenbaar werd verminkt. De vier muren van de kamer, de beddengordijnen en het plafond waren alle bespat met bloed en hersenwijsel. Men kan geen andere reden bedenken voor deze wanhoopsdaad... dan dat hij de laatste drie dagen vreemd verward toescheen. Deze middag aan de tafel van de commandant bijvoorbeeld... deed hij niets anders dan brabbelen... Heer? Ja, Ja, kindje, wat is het? Heini zegt dat u een zwarte bent. Een zwarte? Ja, dat klopt wel, ja. Een zwarte. En jij? Ik woon hier. Hoe heet jij? Quasi. Heini zegt dat je wangen zo zacht zijn. Heini heeft een tekening voor me gemaakt. Wil jij ook een tekening voor me maken? Nee. Heel zacht. Net fluweel. Ik draag niet tekening bij me Waarom? Op mijn hart Nou ja, omdat ik hem als cadeautje gekregen heb Je bent een prins, toch? Ja Dan krijg je genoeg cadeautjes ah, Dat is zo, maar nooit zomaar Maar Heinig gaf hem niet zomaar Waarom dan? Zij zegt dat jij heel lief bent Dat kan ze niet weten zit Ze zit hier toch elke dag zitten? Waarom zit je hier elke dag? Waarom? Omdat het hier buiten rustiger is Rustiger dan waar? Rustiger dan in mijn hoofd. Hoe kan dat nou? In je hoofd zitten toch geen vogels? Dus dan moet het daar rustiger zijn. En geen onweer. En geen fanfare. En geen mensen. Mensen wel. Hul je? Nee. Heini zegt, die man die altijd op de bank zit... Die is wel zwart van buiten, maar niet van binnen... Zegt ze dat. Zo noemen we jou. Jij bent de zwarte met het witte hart. De zwarte met het witte hart. Jawel hoor, je helpt. Papahut, nou, hij appelleert aan onze oude banden. U hebt sindsdien nieuwe verantwoordelijkheden. Mijn zuster Sophie vraagt me hen te steunen. Majesteit, het is altijd de bedoeling van de Nederlandse staat geweest... dat beide prinsen naar de goudkust zouden terugkeren. U ziet hoe dat bij prins Kwami is uitgepakt. Nu vraagt hij mij, als minister van koloniën... hem een plaats te bezorgen als mijnbouwingenieur op Java. Hij is buitengewoon goed gekwalificeerd. Hoe lang blijft hij nog op onze kosten teren? Hij maakt zich daar toch zeker verdienstelijk. Majesteit... Het principe van noblesse de pol. Onze koloniale samenleving is in een delicate balans. De javanen zijn trots. Het is niet onze gewoonte hen met geweld te onderdrukken... dus moeten wij ons gezag doen gelden. Onvoorwaardelijk superieur. Superieur betekent toch zeker ook barmhartig? <laughs> u bent nooit in Indië geweest. Nog niet. Anders wist u dat het morele en intellectuele overwicht van het blanke ras... een zware klap krijgt als het een kleurling op een hoge positie zou dulden. Maar hij is toch niet een van hen? Ik stel voor dat we de prins van Aschanti naar Java laten gaan. Als ingenieur, zoals hij u vraagt. In een voor hem geheime notitie bepalen we dat hij altijd... ...buitengewoon ambtenaar zal blijven... ...zonder enig bevoegd gezag. Dan zal hij nooit carrière kunnen maken. Dat is de man onwaardig. Tja. Dan moet ik u toch iets vertellen... ...waarvan ik gehoopt had dat het u niet te oren zou hoeven komen. En dat is? Tijdens zijn verblijf in Weimar... ...heeft prins Akwasi zich uitgelaten over de Nederlandse staat het ministerie van koloniën en over uwe majesteit. Uitgelaten. Mm. Vol rancune. Geheel en al ondankbaar. Hij zal in de war zijn geweest over de zelfmoord van zijn neef. Hij was zeer uitgesproken. Er is zelfs sprake geweest van antimonarchistische sympathieën. Aquatie? Dat geloof ik niet. Onze aquatie? Toch komt het uit zeer betrouwbare bronnen. Wie? De schilder Radensale is sinds enkele jaren ons informant. Hij heeft als kunstenaar onverdacht toegang tot vrijwel alle vorstenhuizen van Europa. Hij is zo vriendelijk ons op de hoogte te houden van het laatste nieuws. Hm, ik mag hem niet. Kan hij geen ander motief hebben hm. om Akwasi zwart te maken? Hm? Afgunst? Hij is zelf een prins. Nou, misschien juist daarom. Jaloezie op Sophies affectie voor de prins van Ashanti. Wij hebben geen enkele reden aan hem te twijfelen. En raden u dringend aan het standpunt dat het ministerie aanneemt te onderschrijven. Ik heb het document dienovereenkomstig opgesteld. Uw verantwoordelijkheid ligt bij de staat. Zolang de beschikking staatsgeheim blijft... zal hij elke tegenslag aan zichzelf wijten. Zo blijft zowel uw vriendschap als de blanke overheersing onaangetast uw pen Wat heb Cornelius de Groot? God, man. Mijn eerste gezicht in Batavia. En het is meteen vertrouwd. Meer dan je lief zal zijn. Is dat je koffer? Heel vriendelijk, maar ik word afgehaald door de hertog van Weimar. Die is hier op werkbezoek. Ik heb hem gezegd dat je niet zou komen. Bagasi, tjepat, tjepat. Maar ik, ik logeer bij hem. Wacht, wacht. Jij neemt je intrek bij mij. Luister, Cornelius, dat we elkaar toevallig ontmoeten, dat betekent niets. Geen toevallig quasi. En voor jou voortaan meneer de Groot. Hoofddepartement voor de mijnen. Nee, toeval heeft hier niets mee te maken, vriend. Stap in. Ja, maar Cornelius, er moet een vergissing zijn. Geen vergissing mogelijk. Jij wordt mijn secretaris. Nee, ik ben gekomen om onderzoek te doen. Jij bent gekomen in overheidsdienst. Ik vertegenwoordig de overheid. Ik vraag je te dienen. Ik heb uitgebreide studie gemaakt. Een heel vooronderzoek naar de mijnen. Jij hebt vooralsnog geen onafhankelijke onderzoeksbevoegdheid. Tot het zover is kun je mij tot nut zijn. Of loop je liever. Maak dan voor te licht werk op je te wachten. Goed dan. Doe aan Jalan Jalan. Nee, wacht. Ik, ik, ik ga mee. Uh, Aquazi, lijkt me gepast dat jij als mijn secretaris op de bok plaatsneemt. Wat? Naast de koetsier. De schoft. Dat, mevrouw Renselaar was mijn welkom op Java. Er verandert veel in vijftig jaar. Nu bent u welkom bij iedereen. Cornelius kwam uit een eenvoudige familie. De rest van zijn leven is hij bezig geweest belangrijk te worden. Gevaarlijke mensen. Toen aan de groot had alle charme van de wezens die de inlanders verliezen tegen te komen op een maanloze nacht. Heb jij hem gekend, Arjen? Oh ja, oh je ja, wenslaar. Het was alsof de ontberingen en het klimaat het slechtste in hem boven haalden. Grillig. Soms dacht ik dat hij stiekem dronk, maar misschien tastte het isolement zijn geest aan. In die zin hielp ik hem. Mijn leven kon hij altijd nog zuurder maken dan het zijne. Er is een punt geweest dat ik er om kon lachen. Hoe ik voor de tweede keer na alle rijkdom van het hof weer in een opkamertje moest slapen... daar heb ik voorgoed besloten geen waarde meer aan luxe te hechten... Dat komt ons tegenwoordig mooi van pas. Jij komt niks tekort. Helaas denkt de prins dat wij ook nergens aan hechten. Nou, jij je mond brutaal stuk vreten. Ja, nou hebt u de toon van Toan de Groot heel knap getroffen. Hij bedoelt het niet zo slecht. Niet slechter dan u. Voor de Groot was ik een slaaf. Hij vernederde mij voor zijn gasten. Ik mocht niet aan zijn tafel eten. Eerst ging ik bij de bediende zitten buiten op de grond... maar ze voelden zich opgelaten... Uiteindelijk at ik alleen. Ik heb geprobeerd mijn beklag te doen bij het ministerie... maar toen dat uitkwam werd Cornelius gewelddadig. Hij heeft me... Ja... Hij was driftig. Als hij sloeg had u hem kunnen laten vervolgen. Geweld kan je op veel manieren voelen. Er was iets... Later dacht ik dat het misschien met kwam is dood te maken had. Iets... U moet begrijpen, we waren zo gewend in handen van anderen te zijn, Kwame en ik. Vanaf het moment dat we uit Kumasi werden weggevoerd. Maar mishandeling? Misschien had ik het idee dat ik het verdiende. Vanwege Kwame? Maar u trof toch geen schuld? Omdat ik mezelf in die positie had gebracht. Iets te willen zijn dat ik nooit kon worden. Hoe lang heeft die verschrikking geduurd? Een van de taken van de Groot was de inspectie. We reisden langs de residentschappen. In juni 1952 kwamen we aan op de rede van Amboina. Te vroeg. We hadden dagen gereisd. Ik had net een aanvaring met Cornelius gehad... en de kapitein had mijn kant gekozen. Tot overmaat van ramp had de resident slechts een chaise gestuurd... waarop geen plaats was voor onze bagage... Dan. Hij vraagt op uw koffers te passen, Toon. Het zijn er maar vijf. Je kan ze wel dragen. Met de dolang, Toon. De dokar komt strak. Je mankeert toch niks. Pak ze op en volg. Het toe. Die is nog geen vijftien. Ik kan de documenten wel nemen. Dan komt de rest straks uit. Hier die teugels. Met de ampoule, Toon. En de zweep. Misschien dat dit je leert gehoorzamen. Cornelius, laat dat kind. Au. Meneer de Groot. We hadden u niet voor de avond verwacht. Mijn man heeft overleg met gouverneur Visser op Batu Gacha, dat grote huis daar op de heuvel. Niets ernstigs? Alleen persoonlijk. En wie is uw vriend? Welkom, meneer. Het is mijn secretaris, maar u zult geen last van hem hebben. Nee, waarom zou ik ook? Een goede reis gehad, meneer. Boachi. akwazi Boachi. Mevrouw Douwens-Dekker, aangenaam. Kom, ik wijs u uw kamer. Meneer Boachi slaapt bij de bediende. Daar dineert hij ook. Geen denken aan. Dat is de gewoonte. Ach, meneer, als wij hier alles naar gewoonte deden. Dan was uw leven vast een stuk rustiger. Ons leven misschien, maar onze ziel is ons liever. Komt u, meneer Bouwachi. U krijgt de vroegere studiekamer van François Valentijn. Kent u hem? De grote 17e-eeuwse geleerde? Dek mijn man kan over ons vertellen. Met het oog op mijn gezondheid verleent Visser mij twee maanden verlof om zelf in Batavia de zaak van mijn terugkeer te bepleiten. Oh, lieve, dat is prachtig! Uw gezondheid. Wat mankeert u dan? Uw glas is alweer leeg. Denk erom dat de lucht hier snel naar je hoofd stijgt. Dank u. Op het moment mankeert mij vooral voedsel. Mijn maag roept. <laughs> Kom, laten we aan tafel. Dertien jaar in de tropen, meneer De Groot. Dat zijn koortsen die komen en gaan. Infecties, onregelmatige nachtrust, constante afwegingen. Ik wil een tijdje naar Holland. U verwacht nog een gast? Natuurlijk. Ik heb u gezegd dat mijn secretaris Daar nooit... Daar is hij een... al. Goedenavond, meneer Boatschi. Goedenavond, mevrouw, meneer. Eduard Douwensdekker, hoe maakt u het? Aquasi Boatschi, prins van Ashanti. Prins? Ik had geen idee... Kokkie heeft zijn best gedaan, maar we hebben niets extra's. Dat is niet nodig ook. Dit is een prins die met weinig tevreden is. Bovendien wacht hem nog werk. De rapporten zijn geschreven. Prins, neemt u plaats. Staat u, geloof u, toe het glas met ons te heffen? Ik ben gedoopt, meneer. Kijk aan. Wat is er met uw hand? Een ongelukje. Zo'n lelijke snee. Hoe krijgt u dat nou voor elkaar? Ja, quasi, wat ben jij toch onhandig? Het is niets, echt. Maak dan ook geen sousa... Meneer Douwers Dekker was midden in een verhaal. Uw glas, meneer De Groot? Dek, is dat wel verstandig, lief, in die hitte? Tje pat, patje pat, zeg ik tegen ze. En mooi dat die Loera gehoorzaamde. Kijk, zo pak je ze aan. Het getuigt niet van respect. Respect? Maar dunkt dat gebrek aan respect uw privilege is? Prins, die hand van u. Loopt u eens mee, dan laat ik de dispensjongen een verbandje leggen. Legt u me eens uit, meneer de Groot. Aan de ene kant begrijp ik dat u samen hebt gestudeerd... gelijk gekwalificeerd bent... en toch is de prins niet uw gelijke. Au! Matuan, die wond zo diep... alles broeit hier... We moeten de zieke plekken aanpakken voor ze ontsteken. Als het vuur er eenmaal in zit, zorg jij goed voor meneer. Natuurlijk, Njonja. Ik zie u zo. Pijn, Toan? Geen pijn. Liel, die wond. Als de boer, hij slaat zijn karbouw, hij loopt niet verder. De karbouw heeft een dikke huid, hij vergeet wel weer. Een man is geen karbouw? Nee, een man kan de oorzaak en de reden proberen te begrijpen. De karbouw is sterk, maar dom. Daarom hij laat zich slaan. Praat je altijd zoveel? toe Dan zal je je wel veel in de nesten werken. Toe-han. toe is Dekker slaat zijn buffels niet. Maar hij gaat naar Holland. En dan? Aan elke nieuwe situatie kan je je aanpassen. Tida dat ik niet. Ik kijk naar u en naar uw vriend. En ik zie. U mag niet dulden. Het zijn jouw zaken niet. Ik waarschuw je, hoor. De wikkel niet te sterk? Denk eraan. Elke twee dagen wisselen, ja? ja. Gaat u terug naar tafel. Kok hier dessert. Lekker. Dank je. Hoe heet je? Ajem, Toan. Dank je wel, Ahim. Dank u, Toan. Gaat u toch door de tuin? Toan, korter. Maar dat is onmenselijk. Moet het blanke gezag dan aan het wankelen worden gebracht? Als het deze methodes hanteert om overeind te blijven... lijkt me het fundament al weggeslagen. De prins van Ashanti is een uitzondering. Dat mag ik hopen. En waarom wordt hij niet op de hoogte gebracht van die beschikking? Om hem niet te kwetsen. Maar hij hoopt hier op een toekomst. Op een, op een functie die past bij zijn opleiding. Ja, het is jammer, hè? Jammer? Als het ministerie in het geheim een van zijn ambtenaren saboteert... uitsluitend om zijn huidskleur... Dan is dat niet jammer meneer, dan is dat verschrikkelijk. Verschrikkelijk voor hem en voor ons. Als ik geweten had dat u het zich zo zou ja, aantrekken dan dat u kunnen vertellen. Prins! Oh, ik heb mijn eet. Quasi, je begrijpt dat we de minste kunnen zeggen. Oh. Wat we de minste kunnen zeggen. Quasi. Kijk je, kijk je, kwamen, kwamen, kwamen. Tof. Ah. Mevrouw Rensselaar, het was magnifiek om te zien dat gevecht. Zo goed, zo terecht. En een minuut eerder was je nog zo'n pacifist. Ik had gezegd dat de boer de karbouw niet mag slaan. Maar als de karbouw trapt... Het had me de kop kunnen kosten. Maar Cornelius voelde zich te zeer vernederd om het te rapporteren. Die week vertrok Douwens de Dekker naar Batavia. Ik kwam mee naar Java voor hun barang. Dekker regelde zijn verlof en legde meteen mijn zaak voor aan de gouverneur-generaal. De groot kreeg een reprimande en ik af en toe zelfstandig een opdracht... en een deel van mijn tijd om te studeren. Zo hield ik het nog twee jaar uit. Zolang Toan Dekker in Holland was, nam de prins mij in dienst. Ik moest wel, want het kring wilde niet weg. <laughs> Eigenlijk is dat jubileum van de prins ook een beetje jouw feest. Wil jij er soms vanavond nog heen, Ahim? Ik kan een briefje schrijven dat je toegang krijgt. Ik heb plezier als hij wat viert. Als hij verdriet heeft, huil ik mee. Hij was de enige die het ooit voor me heeft opgenomen. Ik voor jou, onnozelaar? Ik kijk wel uit. Sindsdien mag hij zeggen wat hij wil. Twee jaar later kwam Toe Dekker terug naar Java. Maar de prins, hij stond erop dat ik bleef. Dat was begin 56... Dekker was nog amper terug of hij werd door de stond gehaald in Lebak. Een man als hij. Het bewees voor mij de absolute macht van de geheime missieven. Als hij het blanke netwerk niet de baas kon, dan zou dat mij zeker niet lukken. Ik was het zat. Ik ging mijn zaak in Den Haag bepleiten. Twee jaar bleef ik wachten en wachten. Ja, omdat niemand anders je wou hebben. Want als de prins terugkwam, wat moest hij beginnen zonder Ahim... Aan boord was ook de gouverneur-generaal. Vlak voor hij werd opgevolgd had de affaire Lebak hem gebroken. Meneer Duimar van Twist? Ach, prins. Wat een reis niet zo droevig. Twee maanden en dan nog de kaap niet gerond. Verlangt u naar het vaderland? Het vaderland. Dat heeft u teleurgesteld. Ik heb een vaderland te veel. En welk is dat? Ik weet het niet. Ik even min. Ik ben te vaak van loyaliteit gewisseld. Ik niet vaak genoeg. U hebt ongetwijfeld voor Douwers Dekker gedaan wat u kon. Hij zag u als een vriend. Met geweld onderdruk je een volk, maar je demoraliseert het niet. Martelaarschap is niet vernederend, in tegendeel. Maar wie zijn macht uitoefent onder het mom van vrijheid, zoals wij... wordt uiteindelijk gedwongen de bevolking te corrumperen om haar in de greep te houden. En daaronder lijden zwakke inlanden meer dan de rijken. Er ontstaat ongelijkheid... Met zijn solidariteit verliest het volk zijn waardigheid. Het voelt zich gekleineerd en verliest zijn vertrouwen in het gouvernement. Zonder vertrouwen heeft het gouvernement geen toekomst. Ideeën van Lodewijk Napoleon. Heeft Dekker me nog aangedragen? U hebt zich herhaaldelijk voor mij ingezet waar u mij nauwelijks kende. Er is u onrecht aan gedaan, ik deed wat ik kon. Maar waarom deed u dan niet hetzelfde voor Dekker? Er belangen zo groot. Met alle respect, zelfs u heeft daar geen weet van. Toch wel. Het soort belangen waarvoor ik uit Afrika ontvreemd ben, ik ken ze. Ze zijn niet bedacht door één man. Ze lijken een eigen leven te leiden. Onstuitbaar. Ze tarten elk begrip en iedere wet... Vroeger zou men het hebben toegeschreven aan het lot. Dekker heeft geprobeerd me te spreken te krijgen de laatste weken. Steeds opnieuw. Hij wilde me zijn bewijzen tonen. En ik heb de zaak doorgeschoven naar mijn opvolger. Ik geef Dekker weinig kans. Meneer Pahut was degene die als minister van koloniën mij in het geheim gebrandmerkt heeft... Ik ben te laf geweest om te valreep mijn carrière te schaden. Het lot. Dat idee lijkt me wel zo rustig. Aan het lot heeft niemand schuld. Ach. Ik heb er geen mening meer over. Ik zie alleen dat het belang van een groep altijd boven dat van het individu gaat. En legt u zich daarbij neer? Ik hoor bij geen enkele groep. Heb ik een keuze. Ik had er een, maar ik heb de moed niet gehad. Die groep is alles wat ik heb. Maar zou ik niet gelukkiger zijn als ik die eenzame zekerheid bezat? Van u? Van Dekker? Van het gelijk? U hebt niets van ons begrepen. Dekker staat alleen omdat hij heeft gekozen. Ik omdat ik dat nooit heb gedurfd. Loop je voorop bij de ideeën van je tijd... dan volgen ze je en steunen je. Loop je erachteraan, dan slepen ze je mee. Loop je er tegenin, dan gooien ze je om. Lodewijk Napoleon? Zeker. We zijn pas halverwege. Misschien vindt u voor het eind van de reis nog eigen woorden. <lacht> Meneer? Akwasi Boachi, prins van Ashanti. Ja. Prins van Ashanti. Zijn koninklijke hoogheid verwacht mij. Dan bent u de veertiende vandaag. En het is pas half elf. Ik heb hem van mijn komst op de hoogte gesteld. Ja. Ik heb een lange reis achter de rug. Ja. We zijn bevriend. Ja, ja. Ik weet zeker dat hij me wil spreken. Ongetwijfeld. Wat ik kan doen is een audiëntie voor u aanvragen... gesteld dat u zich kunt legitimeren. Geweldig. Het gaat om zaken van belang, weet u. Ik weet het. Ik weet het. U heeft ervan gehoord? Nee. Maar als koningszaken zijn zaken van belang? Hoe laat denkt u dat Willem mij ontvangt? Willem? Zijn majesteit. Binnen enkele weken... Weken? ...krijgt u bericht of uw verzoek wordt gehonoreerd. En zo niet... Dan ben ik bang dat u hier terugkomt. Dat doen de meesten. Goedemorgen. Zes jaar heeft het geduurd voor ik kreeg wat ik wilde. En dat was? Een stuk land van mezelf. Zodat ik eindelijk ergens echt mijn eigen prins kon zijn. Een beetje aarde. En dat was hier? Niet hier, maar wel op Java. Sukarraya. Het plezier van de prins. Precies. Bij Madion. Het was niet veel thee, maar op de loefzijde van de heuvel. Na een paar jaar ben ik overgegaan op koffie. Was u succesvol? Vraag dat liever aan Aïm. Succes. Ik weet niet. De inlanders nemen geen gezag aan van een zwarte. Een blanke ja. Maar iemand die nog donkerder is, is inferieur. Ah, zo erg was het nou ook niet. Met hangen en wurgen krijg je wel wat gedaan. Maar niet genoeg om snel te reageren op de markt. Op de regens. Niet genoeg. U ziet hoe ik erbij zit. Toen de gezondheid terugliep, ben ik hierheen gekomen. Dichter bij het leven. Dichter bij een hospitaal. Ik klaag niet. U hebt... Liefde gevonden. Waarschijnlijk een onderwerp van driftig gesprek vanavond op uw feest. Uw feest? Een man die zich heeft bekend aan meerdere inlandse vrouwen. Ja, die gaat over de tong. Kan het u iets schelen? Er zijn enkele zachtaardige vrouwen onder de zielen op mijn land... door wie ik word geduld. Na wat u hebt gehoord begrijpt u misschien dat dat een kleine troost is... zo op het einde van mijn leven... Ik heb kinderen, weet u. Ik weet het. Al is het me onduidelijk hoeveel. <lacht> mij ook. Als u maar minder achterdochtig. We zijn een kleine gemeenschap. Er gebeurt niets van belang. Natuurlijk wordt er gekletst. Wat dacht u dat er over mij rondging? Ik kan wel het een en ander bedenken. Precies, en meer. We zijn niet zo kwaadaardig als u denkt... Misschien zijn we in wezen jaloers op de manier waarop u uw eigen weg alleen durft te gaan. Ik durf het niet, maar ik ben het zo gewend. Dat feest. Ik zeg nog, prins, u moet gaan. Bepaal jij dat? Ik vind het ook. Het is laat, maar volk is er vast nog. Die mensen hebben geen idee wie ik werkelijk ben. Geweest. Maar ik weet het toch. En ik, zei de gek. Ik kom met een fraaie gezelschap vrienden aanzetten. Meer vrienden heeft u niet. Op de dag van uw eerste bezoek heb ik twee takken afgebroken... van de theestruiken die toch werden gesloopt. Ik ben een sentimentele oude dwaas. Ik heb zijn eind uit elkaar in nieuwe grond geplant. Vorige week ben ik gaan kijken. Er zat geen leven in. Verdord. Ik nam me voor mijn huis niet meer te verlaten. Vanmorgen zie ik dat er een een beetje groen heeft. Toch wortelgeschoten. Het schijnt altijd zo te moeten zijn dat er een kwijnt om de ander te laten aarden. Dames en heren, Iets later dan verwacht heb ik toch de eer u de man voor te stellen Die een halve eeuw lang ons eikpunt is geweest U hebt allemaal gezien hoe hij tussen zijn theestruiken Altijd een kerstroos heeft geplant Om de ogen van zijn pluksters rust te geven Zo'n enkele rode roos doet pas beseffen Hoe groen de omgeving is de eenling verleent de rest een identiteit. En zo is het ook met de prins. Zonder hem zijn wij gelijkvormig. Met hem in ons midden zijn we gedwongen stelling te nemen, ons te profileren. Naast hem krijgen wij kleur. Dat herinnert me aan een kleine monoloog uit het toneelstuk van Edmond Rostand. Dat zal ik u besparen In plaats daarvan geef ik het woord aan onze prins Akwasi Boatsi Ik zou u willen bedanken voor het feit Dat u mijn aanwezigheid de moeite waard vindt om te vieren Maar ik ben een man van weinig woorden Vroeger moest ik erom lachen dat oude mensen in gedachten steeds meer terugkeerden naar hun verleden. Nu ik zelf zover ben, benijd ik ze. Ik heb geen herinneringen aan mijn jeugd. Dat wil zeggen, ik heb er één. Het is een wiegeliedje van mijn moeder. Over de spin Anansi. Uh. <tied> Het is... Het is verdwenen. Wij zijn de kinderen van de spin Ananzi van de spin Anansi. En het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 Gustave Borreman, Ad Knippels, Itz van de Krieken, Jim Berghout, Christine van Stralen, Olaf Wijnans, Armand Pol, Marten Commandeur, Ine Koer, Rob Gerritsen en Ad Hoeimans. Technische realisatie, Rob Gerritsen en Ferry van Nimwegen. Regie, Sylvia Liefrink. Overal zijn draden om te grijpen en draden om los te laten.